Wij hadden in de personele sfeer eenvoudige relaties... in het, het wat verdere verleden. En zakelijk gezien zijn uh, de toch niet zo... een beetje gecompliceerde relaties sinds de overname van ABN AMRO... verslechterd duidelijk uh, sinds Fortis in de problemen kwam. Ja. Ja. Gisteren zei oud-minister Bos dat de Nederlanders... weinig van de Belgen te horen kregen over de situatie bij Fortis. Ook Welling vond de informatieuitwisseling niet optimaal...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 Het GroenLinks Tweede Kamer, de Tovik Dibi, was ook bij de bijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zetten de, zette de ordeverstoorders uit de balie en arresteerden twee van hen. De Veiligheidsdienst, AFD, AIVD, zegt dat Sharia voor Holland zich niet meer vooral richt op internet, maar steeds meer naar buiten treedt. Het is volgens de AIVD geen echte organisatie of groepering.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 ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er is veel vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Staat file tussen de afritkerk Dril en Waardenburg, 9 kilometer. Voor een spoedreparatie is de weg daar dicht. De vluchtstrook is nog wel over, maar de file levert veel vertraging op. Dus verkeer vanuit Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A27. Iets verderop vanaf Den Bosch kunt u nog uitwijken via Waalwijk over de A59 en daarna de A27. Op de A59 staat inmiddels wel fieden tussen Waspik en Knopendrooibolder 5 kilometer. Verder staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. Tussen Amsterdam-Muiderpoort en Wees bereiden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere vegetariërs van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar vegapolis.nl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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, dat u luistert naar Dit is de Dag. We duiken zo de bioscoop in om te ontdekken dat er al 30 jaar... kritische films worden gemaakt in Syrië. Onze collega Maarten Hag was wat sceptisch... maar kwam heel enthousiast terug van een avondje film kijken met de Nederlandse Syriër Kawa Rashid. Daarna gaat het enige Haagse raadslid van de Partij van de Eenheid... dat is een partij op islamitische grondslag, Abdou Kalami... die gaat in onze dagelijkse rubriek een appeltje schillen. Hij vindt dat moslimbelangenorganisaties... zich meer moeten mengen in het publieke debat. Dat straks, maar eerst naar de film. Ja, Collega Maarten Hag, goedemiddag. Hi. Deze week was er een bijzonder filmfestival op Nederlandse bodem. Was is, hè? deze en volgende week. Gaat nog door volgende ja. week. Critical Syrian Cinema. Syrische films die in het land zelf verboden zijn... vanwege de kritiek op het regime. Jij bent er geweest? Ja, gisteravond. Um, en ja, ik dacht, Syrische films in Nederland, wat moeten wij daarmee? Uh, dus ik, ik was, zoals je net al zei, uh, vrij sceptisch over uh, het belang ervan. zal ik maar zeggen. Uh, ik was niet de enige, want er zaten ook maar 30, 35 man. <laughs> dus uh, dit, laat, laat zeggen, het is een beetje voor een niche-publiek, zou je kunnen zeggen. En het was ook voor een deel hele oude documentaires, hè? 30 jaar oud. Ja, ja, dat ook nog eens. Dus dan denk je van, ja, wat heeft dat nou te maken met die revolutie die nu gaande is? Maar goed, ik, ik ben wel positief verrast, moet ik zeggen. Ten eerste, dat het, het waren gewoon goede films... Het uh, krijgt wel een beetje een Bert Haanstra gevoel bij. Weet je wel, zwart-wit. Ook de, de vorm waarin het uh, werd gemaakt. Nou ja, Bert Haanstra is natuurlijk ook kwaliteit, wel van toen. Maar desalniettemin. Dus het, het, het voelde voor mij een beetje als de Syrische Bert Haanstra, Maar dan in een land waar echt iets aan de hand is. Hmm. Ik bedoel, hier kun je mensen een spiegel voorhouden... en dan uh, laten zien hoe we als aapjes op de apenrots leven of zo. Maar uh, Syrië is een land uh, wat al veertig jaar streng wordt geregeerd door de Baad partij. En um, het, het bijzondere van die films is uh, de maker, de belangrijkste maker van die serieuze films, Omar Ambralay. Die, het uh, komt zo bijna in één keer uit, na een avond film kijken. Heel goed. Uh, die, die geeft niet zelf uh, een, een gesproken commentaar, maar laat eigenlijk gewoon zien wat er gebeurt. En doet hele symbolische beelden en geluiden, stopt hij ertussen. En daardoor komt de kritiek misschien nog wel veel harder aan. Ja. Met wie ben je erheen geweest? Ik ben er toe geweest met Kaba Rashid. Hij is een uh, uh, Syriër die al, nou, denk ik, uh, enkele tientallen jaren in Nederland woont. We volgen eigenlijk door zijn ogen de Syrische revolutie. We, hebben, we zijn al een paar keer met hem op pad geweest en zijn al een paar keer hier geweest. En dus uh, ging, we nu ook met hem, ging ik nu ook met hem naar de film. Uh, met dus die vraag in mijn achterhoofd. Uh, kunnen die dertig jaar oude documentaires, uh, kunnen die nou een rol hebben gespeeld bij de huidige revolutie in Syrië? Uh, we zijn in Amsterdam uh, om een uh, Syrische filmfestival even bij te wonen en uh, drie Syrische films uh, kijken vanavond. Syrische films in Nederland, dat is bijzonder. Dat is echt bijzonder. Ja. Kawa Rashid is een Syriër die al jaren in Nederland woont. Kawa steunt de revolutie in zijn land actief. Hij kijkt samen met een aantal landgenoten erg uit naar de filmvertoning. Want in Syrië zelf zijn deze films verboden. Voor mij eigenlijk, en voor, voor hele Syrië, betekent heel veel. Want uh, Syrië op dit moment uh, is bezig met de, de bevrijding, uh, revolutie. Zo... Want deze films hebben er alles mee te maken, met die revolutie. Inderdaad. De film die we gaan kijken heet The Chickens, de kippen. Dat lijkt in eerste instantie een gemoedelijke film, een beetje in de sfeer van Bert Haanstra. Kwa, kun je eens beschrijven wat we zien in de film? De, de belangrijkste in deze films, het zijn 20 of 15 jaar oud, maar als je opnieuw kijkt, ziet, dat, dat merk je dat het echt nu gebeurd is. Iedere belt hebben gewoon duidelijke boodschap over de situatie in Syrië. Het is een film uit de jaren zeventig al. Maar als we gewoon even kijken naar wat we zien. We zien een dorpje waar de mensen leven van bijvoorbeeld onder andere de weverij... en een beetje landbouw. En dan ineens horen we soldatenlaarzen. En dat kleine dorpje eigenlijk... dat is een voorbeeld van hele Syrië. Dus qua druk op de, de bewoners qua het de, de systeem van het uh, regime uh, op, de, op de volk. Want die soldatenlaarzen, die, die, dat, we zien de soldaten niet, maar we horen ze wel... dat is het regime. Dat, dat is een eigen regime. Die wilde gewoon het leven van die mensen gewoon op eigen manier veranderen. En, en wat is de verandering? Van het een op ander moment, horen we. De kippen. Duizenden kippen, ineens, du hè? Duizenden kippen, opeens gewoon op de, een hele grote bedrijf. In Nederland zouden we zeggen megastallen? Da daarom. Dit is een heel klein voorbeeld eigenlijk over het de, de, de systeem van het regime en het volk zelf. De kiepen zijn niet alleen maar kiepen. De, de boodschap eigenlijk van de kiepen is belangrijk. Het regime zegt van bovenaf dit en dat moet je doen. Dat moet je doen en dat moet je accepteren. Als je niet accepteert en of weigert dan krijg je iets anders. Op jaren 80 hadden wij te, te maken met een communistisch systeem eigenlijk in Syrië. Dus, uh, een soort vijfjarige plannen. Een hele dorp met de kippen. En meer dan kippen moet je ook niet nadenken. Dat ja, is aan het begin ook. Hè, van we, we doen hier alles wat ons wordt verteld. Absoluut. het belangrijke is dat die, iedere bewoners van dat dorpje... gewoon. Ze houden niet van kippen. Ze willen ook niet meer eten. En ook geen eieren meer. Dus ze willen geen kippen. Maar ze moeten gewoon met de kippen werken. Ze moeten gewoon uh, altijd uh, met de kippen zijn. De film eindigt met uh, beelden van een lege stal... En een, en een hoop dode kippen. Het werkt niet. Het, uh, het werkt niet. Het is een, goeie, uh, het is een slechte uh, oplossing uh, van het regime. En... Uh, wat wij hebben gehoord, ook van die bewoners van het dorp... dat nou, alles ligt gewoon in Damascus. Dat betekent bij de regime. Ze dus moeten gewoon hun zichzelf veranderen. De film The Chickens levert dus forse kritiek op de Syriërs regeren... en is daarom verboden in het land. Na afloop van de film raakt Kaba aan de praat met wat landgenoten. Ja, ik denk dat de film is heel uh, wauw. Uh... Wat vindt je van deze film... En situatie in Syrië op dit moment. Het is misschien een, een, een, een image hoe het is in één ja. Het gaat ook over dat oneerlijk verdelen. En dat eigenlijk mensen worden niet geholpen om hun toekomst op te bouwen. Ja, het, het is een film het, die in de ja, jaren 70 is gemaakt. Ja. Maar het is Kijk, ook nu, denk ik. En ja. dat is ook de situatie nu in Syrië. Het is, het is de situatie vanaf, vanaf de baaspartij dat aan de macht gekomen. En het is nog steeds zo. Al snel gaat het gesprek over de regisseur van de verboden film, Omar Ameralai. Die blijkt een echte held van de Syrische Revolutie te zijn. Helemaal sinds hij begin dit jaar onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. Ik denk dat het regime zelf staat achter de moord van, van het emirat, Want hij heeft van tevoren gearresteerd. Verondersteld dat hij is vermoord na de, na, daarna vrijgelaten. Opeens ziek een ziekenhuis en daarna we hebben we niks over hem gehoord. En dat viel eigenlijk samen met het begin van de, van de onrust? Ja, de Omer uh, emirali was uh, begin februari gewoon bij de Egyptische ambassade in Damascus. Tegen de Mubarak en steun aan de revolutie in Egypte. En uh, vandaar ook wordt hij gearresteerd. Dus Omar uh, emirali was een van de beginners eigenlijk. Wij noemen dat shahid In mijn ogen, sorry dat ik zeg, maar het is zo. We, we hadden ook een, een movement dat iedereen zijn foto op zijn eigen fotoprofiel uh, profiel plaatst. Ik denk dat hij had een enorme uh, push gegeven... om de, de revolutie te starten te gaan. Tot zijn dood kenden veel Syriërs de verboden films van Amir Alay... alleen van horen zeggen. Maar sinds begin dit jaar staat de overheid sociale netwerksites... als Facebook en YouTube toe. Als een soort hervormingsmaatregel. En dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen. En vanaf februari hebben alle jongeren hebben ze zijn films op Facebook... Zitten te bekijken. Zo maar film... eigenlijk pas daarna, na zijn overlijden pas. Pas na zijn overlijden, iedereen uh, was nieuwsgierig uh, wie hij is. Omdat het de hele tijd de Syrische regering heeft uh, hem verborgen gehouden. En wat verboden is, is interessant. Is interessant. En, en... en dus is, zijn toen die films ook verspreid begin oh, het jaar. Ja, ja. en een en vooral zijn laatste film was uh, een, een enorme hot. Uh, uh, ik, ik, ik denk dat echt. Uh, alle Syriërs hebben ze het gezien terwijl dat verboden was in Syrië. Via YouTube en Facebook worden de films van Amir Alay nu dus massaal verspreid. Nog populairder dan The Chickens is de film Al-Toufan... in het Nederlands tsunami in het land van de Baat. In Syrië heb je alleen de baas en Assad en God. Ja, dat is een bekende kreet hè, in Syrië. Die, dat roepen ze de hele tijd. De kinderen roepen dat. Absoluut. Kinderen, je bent op school, eh, wordt eh, dit geleerd. Assad, de baaspartij. Je gaat naar huis, op tv, alleen maar Assad en de baaspartij. Wat, wat roepen ze nou letterlijk, die kinderen in die klas? Leven is mooi. Wie heeft het leven gemaakt? Assad. Door welke partij? Door de baaspartij. Oppervlakkig gezien is die hele film één grote lofzang op Assad. En toch is die film verboden. Waarom dan? De beelden en de bewegingen van de camera's eigenlijk bedoelden helemaal iets anders... wat die mensen hebben gezegd over Assad, over de baaspartij. Omar Amirali was zo slim. Hij had toen op 2003 laten zien dat er een, toch een tsunami komt in het land van de baaspartij. Wat wij zien nu eigenlijk op 2011, dat is een eigen tsunami, dat is een vloot... Op de, in The de, de Country of the Bas. Dat is eigenlijk een soort profetische film, zeg je? Absoluut. Massale demonstraties tegen de jarenlange onderdrukking in Syrië. Dat is kennelijk de tsunami die Amiralai al jaren geleden voorzag. Kawa Rashid speelt zelf een belangrijke rol in de volksopstand. Hij zorgt er met anderen voor dat beelden van de demonstraties... worden verspreid via internet en televisie. In die zin zetten zij het werk van Amirelai voort, vinden Kawa en zijn landgenoten. Kun je jouw werk vergelijken met de beelden van Amirelai die worden verspreid? Hebben die dezelfde functie in deze revolutie? Hetzelfde. De waarheid aan de mens laten zien? Dat is gewoon hetzelfde. Van, hoe, hoe zie jij dat Roos, Jij bent filmmaker? Um, het is heel belangrijk, omdat professionele media mogen het land niet in dat werk hebben ze de jongeren op zich genomen. Opname maken, uploaden en beschrijven. Dat is en een beetje de, de documentaire de anno 2011. Ja, ja. Kawa en zijn vrienden hebben er goede hoop op... dat er na meer dan 40 jaar onderdrukking eindelijk verandering komt in Syrië. Mede dankzij de films van Amir Alai. De populaire film Tsunami in het land van de Baat is een satirische lofzang op het regime van Assad. Maar de film kent een opmerkelijk einde. Yes. Je hebt een minaret en ook een, een stem van het, van het een moskee en een geluiden van de kerk. Na al die lofzangen op Assad. Hij bedoelt dat Assad gaat weg en de baas gaat weg. Maar god, mensen blijven gewoon voor altijd. Dat was op 2003. Wat zij op 2003 door zijn film gebeurt nu eigenlijk in Syrië. 2011. Een profetisch einde dus van de film Tsunami in het land van Baat. Deze laatste film is volgende week woensdag te zien op het festival. Meer informatie op onze website ditisdedag.nu U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1.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 try. Face down. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is uh, Abdul Koulani. Uh, meneer Kulani, goedemiddag. Goeiedag. U bent het enige raadslid in Nederland met een zetel van een partij op islamitische grondslag. De partij voor de eenheid in de gemeenteraad van Den Haag. En u zou hier zijn, maar u heeft autopech. Dus u staat ergens langs de weg. Fijn dat u toch met ons wilt praten. Waarover wilt, ja, dat... u, waarover wilt u een appeltje schillen? Nou, mijn appeltje gaat over de zogenaamde islamitische organisaties in Nederland. Daar heb ik de afgelopen keer een column over geschreven. Uh, dat dat tandeloze en kritiekloze en vooral ook inhoudloze organisaties zijn. die eigenlijk keer op keer hun bewijs van onvermogen meer dan verdienen. Uh, omdat ze eigenlijk iedere keer bij islamgerelateerde issues achter de feiten aanlopen. Over wat voor organisaties heeft u het? Nou, ik heb het dan bijvoorbeeld over het uh, contactorgaan Moslims en Overheid. Ik heb het over een uh, ISBO, uh, dat is uh, voor het uh, islamitisch basisonderwijs. Een uh, stichting Islam en Dialoog, maar ook wat minder islam gerelateerde uh, organisaties. Maar wel op ja, toch meer of meer moslimachtergrond ge ge gebaseerd. Een uh, samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland. Uh, en er zijn er eigenlijk nog wel een aantal. Ja, eigenlijk al die organisaties, zegt u, die doen niet voorzitter in opgewicht? Nee, nee, helaas niet. Ik heb ze de afgelopen jaren uh, gevolgd en uh, ben er ook op uh, uh, meerdere maanden mee, mee uh, in aanraking gekomen. En ik kan, uh, nee, ik kan ze niet betrappen op, uh, op het feit dat zij uh, althans, ik kan ze niet betrappen op, op zaken die zij eigenlijk voor, voor ons zouden moeten uh, ja, vertegenwoordigen. Uh, zaken waarvoor ze zouden moeten opkomen. Ze zijn continu te laat. Ze lopen achter de feiten aan of ze stellen de totaal verkeerde prioriteiten. Ja. En op welk moment had u ze willen horen? Nou, ik had het, bijvoorbeeld me het meest recente was toch wel het ritueel slachten. Um, daar heb ik ze eigenlijk uh, uh, nauwelijks gezien of gehoord. Het waren initiatieven van uh, met name particuliere uh, mensen in bijvoorbeeld Den Haag... Die, uh, die een lobby hebben opgezet richting de Tweede Kamer... Uh, moskeeën uh, op eigen initiatief, uh, maar ook als islamitische basisscholen in het geding waren of ze waren in opspraak of uh, er bleek geen zuiver koffie te zijn niet zozeer van die scholen maar dat, dat, dat de overheid uh, ja, toch op een onheusde manier bejegende, dan gaven ze ook uh, ja, vaak niet thuis helaas. Nee, tegen wie wilt u dit zeggen? Tegen wie, met wie wilt u in gesprek? Uh, vandaag, als het goed is, uh, ga ik in gesprek met meneer uh, Wiebenga van uh, het contactorgaan uh, Moslims en Overheid. Dat dus, klopt. Uh, maar hij uh, kent mijn mening inmiddels, want ik heb hem vorige keer ook bij het programma De Halve Maan. Uh, min of meer de oren gewassen hierover. Van de NTR, ja. De, de, die is inderdaad ook aan de, aan de lijn. Meneer Wieb, uh, Wiebenga, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u zit in de studio in Utrecht. U zou ook hier zijn, maar had ook verkeersproblemen. Geeft allemaal niks. U bent de allebei te verstaan, De ze kunnen de Nederlandse spoorwegen. Die kunnen we altijd de schuld geven. Dat is hartstikke mooi. Um, ja, reageert u eens? Uw organisatie contacten gaan uh, uh, moslims uh, en overheid. Uh, contacten gaan moslims en overheid, maar ook andere moslimorganisaties die laten veel te weinig en veel te onduidelijk van zich horen. Nou, dat bestrijd ik. Uh, het contact moslims en de overheid uh, heeft heel veel dingen gedaan, ook op de achtergrond. Met name ook in binnen het gevangeniswezen en ook uh, tot de totstandkoming dat, dat we ook imams hebben in het leger. Uh, dat, de... zijn, dat zijn zaken die gewoon gerealiseerd zijn. Uh, er zijn uh, formele uh, contacten ook uh, met, met de overheid en met de andere gezagsdienaars... Uh, ja, waar meneer Gulani het over heeft, uh, ik kan zijn gevoel kan ik af en toe wel begrijpen. Maar qua inhoud uh, staat de kant nog wel. Want u zegt, we hebben wel degelijk van ons laten horen en we hebben ook dingen voor elkaar gebokst? Ook met, ook met betrekking tot de rituele slacht. Er zijn ook zaken die zich niet echt lenen om uh, in de publiciteit te komen. Omdat die zeer gevoelig van aard zijn. En die ook individueel ook met verschillende partijen ook besproken worden. Maar bijvoorbeeld, die, rituele de slacht, de op de, ja? bijvoorbeeld rituele slacht, dat is een publiek debat. Daar zou u wel mee kunnen doen. En dat hebben we ook laten doen door middel van verschillende opiniestukken... en, uh, en een krachtige lobby ook in samenwerking ook met, uh, met de Joodse gemeenschappen uh, in Nederland. En daar de meneer Gulani eigenlijk niet zo over. Uh, hij zegt er wel iets over, maar ik denk uh, waar meneer Gulani zelf bij betrokken is... Da daar zou het dan meer succes bij hebben, maar bij ons dan schijnbaar niet. Nee, meneer Gulani, even maar die rituele slag, dat is een helder voorbeeld. Uh, er zijn diverse opiniestukken geschreven, zegt meneer Wijbega, en uh, er is een krachtige lobby gevoerd. Nou, absoluut niet. Uh, sterker nog, kijk, dit is niet iets wat meneer Koulani zegt... want meneer Koulani heeft natuurlijk een achterban waarmee hij regelmatig in contact is. En die zeggen eigenlijk precies hetzelfde. En ik ben de afgelopen dagen alleen maar oversteld door mailtjes... van mensen die zeggen van, je hebt helemaal gelijk... die organisaties, die zijn ook in geen veel te bekennen. Ik gaf net het voorbeeld van de rituele slacht aan. Je kunt van mij aannemen dat het echt een aantal... ...particuliere initiatieven is geweest in Den Haag van Haagse moskeeën... Uh, ...die zelf de, de Tweede Kamerleden hebben aangeschreven... ...over het rituele slachten en die zelf in gesprek zijn gegaan. Maar dat neemt toch niet weg? Weer... Ja, dat me... was nergens te vinden. Ja, nou, ik zou dan wel zeggen dat dat in nauw overleg ook met het CMO is geweest. Vanmorgen is er weer een krachtige brief uitgegaan richting de Eerste Kamerfractie. Het is gewoon in nauw overleg ook geweest met het contact moslims en overheid. Uh, mensen, uh, ik weet niet specifiek op welke moskeeën hij bedoelt... maar er zijn er een paar, de is Al-Islam, uh, de Soenam-moskee... Uh, die hebben een, een moskeeverband. Wij zijn daar nou op de hoogte van die initiatieven. Wij steunen die ook en we voegen elkaar, uh, uh, we voegen elkaar ook toe daarin. Meneer Nicolani. Ja, dan heb ik gewoon een hele simpele wedervraag aan meneer Wijberga. Bent u bereid om het bestuur van het CMO open te stellen voor een zetel voor een van deze moskeeën bijvoorbeeld? Zou u uh, uh, bereid zijn om vertegenwoordigers van deze moskeeën in uw bestuur te, te laten plaatsvinden? Want het is zo, zo, zo totaal niet transparant als ik weet niet wat. Nou, u heeft het erover: van moet er een Marokkaanse zetel uh, erbij of, of moet er bijvoorbeeld ook no, no, no, een no, no, Eindhoven? Moeten moeten moet Eindhovense moskeeën, gaat, ik, ik kom gaat, zelf uit Eindhoven, Moeten moeten Eindhovense moet Eindhoven's moskeeën moet je die ook een zetel hebben in, in het CMO? Of alleen de Haakse moskeeën. Met, hoe, hoe ziet u dat? Niet, nee, nee, nee. Het gaat mij niet om de activiteit waar ze vandaan komen. Maar stelt u uw zetels ter beschikking voor vertegenwoordigende organisaties uit het veld. Nou. Want echt maar, u heeft het erover dat, dat, dat die organisatie mensen vertegenwoordigt van wat er nou overleg gebeurt. Maar de geluiden zijn echt anders. En niet alleen bij deze moskeeën. Maar er zijn talloze islamitische organisaties die zeggen van het CMO heeft voor ons gewoon afgedaan. Dat orgaan doet gewoon niks voor ons. En het is maar een kliek die onderling bepankt wie er in het bestuur komt. Maar wij worden nooit ergens voor gevraagd om om ervan deel te nemen. Meneer Meijer, nou ja, dat is al een hele concrete ja? vraag. Bent u bereid om, dat, om, uh, om iemand uit de moskeeën in zo'n bestuur te zetten? Als mensen gewoon inhoud hebben en, en mee kunnen discussiëren over tal van zaken, dan is het natuurlijk. Is dat, dat is ook een, eigenlijk ook een onzinnige vraag van meneer Gulani. Kijk, het beeld uh, blijft uh, gewoon staan. En voor de beeldvorming is wat meneer Gulani eigenlijk gewoon doet, is eigenlijk gewoon verkeerd. Van dat moslims altijd en, en immer met elkaar altijd in conflict zijn, altijd ruzie zoeken, elkaar de bal toespelen. En daar moeten we gewoon een keer klaar mee zijn. Uh, er is één raadzetel die meneer Gulani heeft in Den Haag. Nou, gebruikt die ook voor jouw Den Haagse uh, moslimstemmen, zou ik zeggen. Maar ook op landelijk niveau moeten we gewoon om elkaar, elkaar zien te zien te vinden in hoofdlijnen en elkaar daar ook in versterken. Maar even voor de helderheid, dus u, u vindt het prima als meneer Colani bij u in het bestuur zou komen? Ja, ja waar, waarom niet? Laat hem, maar, laat hem maar versterken, maar dan word je ook op zijn inhoud je ook beoordeeld. Daar gaat het verder niet over van een van Surinaamse komaf, of hij volgt de met hebt van, van, van Maliki, of, of, of wat dan ook. Dat, dat is helemaal niet aan, aan de orde. Een, mensen die constructieve bijdrage kunnen geven. Ja, zeg maar De wetschool, hè, waar de Marokkanen ah, met name okay. bij zitten. Ja, bij de Turken heb je de Hanafi-wetschool. En dan heb je ook nog tussen de Marokkanen ook nog mensen die van de selfie uh, Kijkers, doctrine zijn. Ja. Nou, mensen zijn gewoon welkom. Mits ze een goede bijdrage hebben okay. en niet Nicolani? verzanden en ruzie. Maar Nicolani niet over, overtuigd dat u mag in het bestuur als u uh, gekwalificeerd bent? Ja, nou ja, goed, dan betekent dat dat in ieder geval het CMO blijkbaar uh, gelukkig gevoelig is voor kritiek. Want uh, voorheen hoorde je hier echt nooit over uitnodigingen tot bestuur of uitnodigingen om deel te nemen. Dus wat dat betreft, zo zie je maar, als je soms zaken aan de orde stelt, dan heeft dat ook nog gevolg. Ja. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook zeer zeker een gevolg gaat krijgen. Niet zozeer van mijzelf, want ik heb geen enkele ambitie om in het bestuur van het CMO te gaan zitten. Maar ik kan me voorstellen dat er net zijn die dat eventueel wel zouden willen. Maar het grappige is dat het CMO zelf vorige keer heeft aangegeven dat ze bij de rituele slag echt hebben liggen slapen. En dat ze dan nu een krachtige brief uitsturen, ja, dat is natuurlijk een beetje een morgatale maaltijd. Nee, in de Eerste Kamer moet er nog nee, gestemd worden. Niet. Nee, nee, Er nee, moet nee, nog nee, gestemd. worden. Nee, nee. Volgens mij is gaan de tegenstelling... Inzetten, precies, de halen. tegenstelling is wel aardig. Helder, meneer Wijmega, u zegt, we gaan de eindspreek inzetten. We zijn de eindslepen aan het inzetten en we zijn nog steeds in, in, in gesprek... die heel gevoelig zijn, want niet alle fracties zijn er nog steeds over uit. Maar we zullen nog uh, krachtig nog de laatste dagen van ons laten horen. Goed, en in dan, formeel doet dan, formeel. Dan, dan doet u dan mede namens meneer Koulani, als ik het goed hoor. Nou, dat uh, hoop ik wel. hartelijk dank. En ook meneer Wijbenga van het contact te gaan moslims en overheid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank wel. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog één keer naar onze website. Dit is de dag.nu, Nu kunt u reageren. U kunt ook teruglezen en soms zelfs terugluisteren. Zometeen, meteen, Villa VPRO met Gejochums Jochems en Tesse Blok. Geer, goedemiddag. Hallo Thijs. Wie met... hebben jullie te gast? Ja, wij praten met de monetair econoom Caspar de Vries. En een monetair econoom is een econoom die zich met het geldverkeer bezighoudt. Het gaat natuurlijk over de top... En het is maar goed dat hij zich met dat geld bezighoudt. Ja. Maar het gaat ook over de sombere geluiden die je nu alweer uit, uiteraard hoort over het welslagen van die top. Het gaat ook over de centrale banken die draaiboeken hebben klaarliggen voor het geval dat één of meer landen uit de euro stappen. Ja, misschien hoort het gewoon bij hun werk. We gaan het allemaal voorleggen aan Casper de Vries. Uh, en ook wat als de top mislukt. Onderhandelen we een vrolijk door of is er een eindtijd aangebroken? Maar nu het nieuws met Gert Kluuk. Radio 1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 Het gerechtshof in Den Bosch heeft celstraffen van 14 jaar opgelegd... voor het veroorzaken van een fatale aanrijding. De rechtbank had de mannen tot 12 en 10 jaar cel veroordeeld. De twee hadden in 2009 bij een kruispunt in Erp op een auto staan wachten... met het doel om hem aan te rijden. Na drie mislukte pogingen werd een auto van TNT en post geraakt. De postbode die erin zat kwam om het leven. De twee mannen die gisteravond in debatcentrum de Bali in Amsterdam werden gearresteerd, worden morgen voorgeleid. Ze worden bij een groep van twintig leden van de fundamentalistische moslimorganisatie Sharia voor Holland, die een bijeenkomst verstoorde over de liberale islam. De veiligheidsdienst, de AVD, zegt dat Sharia voor Holland zich niet meer vooral richt op internet, maar steeds meer naar buiten treedt. Dat zijn de hoofdpunten. ANRB-verkeersinformatie. De, de avondspits is begonnen. Er staan 12 files. Wat opvalt is de grote vertraging op de A2 bij Waardenburg in beide richtingen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is helemaal dicht bij Waardenburg. was daar een spoedreparatie. En bij die spoedreparatie is nu ook een ernstig ongeluk gebeurd. Vandaar dat de weg dicht is. Vanuit Den Bosch staat file tussen Rosmalen en Waardenburg 10 kilometer. levert heel veel vertraging op. Verkeer dat nog bij Eindhoven zit kan beter omrijden via Tilburg over de A58. Verkeer vanaf Den Bosch kan omrijden. Omrijden via de A59 via Waalwijk, maar dat kan niet meer via De A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nu ook via De kijkersfile tussen Geldermalsen en Salbommel 7 kilometer. Omrijders via de A27 komen nu wel geleidelijk aan in de file... van Breda naar Utrecht tussen Knoopend hoijpolder en Werkendam, 9 kilometer. En de A59, ik zei het al, van Den Bosch naar Zonzeel... tussen Waspik en Knoopend hoijpolder 5 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u. Als u gisteravond naar Champions League voetbal heeft gekeken, kan het u bijna niet verbazen dat er een onderzoek komt naar die onwaarschijnlijk verlopen wedstrijd van Zagreb tegen Lyon. Zijn daar vreemde spelletjes gespeeld? Volgens u Eva... aan. En... Die heeft geen raar gokgedrag uh, nee, gemerkt, nee. zeggen ze bij, op teletext. Ja, maar dat is de, alleen nog maar het gokgedrag bij uh, bureaus, weet je wel? Geen toto-bureautjes en zo. Maar goed, uh, dit gedacht en gezien hebbende, vroegen wij ons af of er niet ook eens een onderzoek moet komen naar de ontzettende grote stroom negatieve berichten rond de euro. Tel maar even op: ratingbureaus waarschuwen vandaag opnieuw voor een afwaardering van de eurolanden. Centrale banken kondigen aan scenario's voor te bereiden om de muntunie te verlaten, en grote banken dumpen miljarden in de nachtkluis van de Europese Centrale Bank om hun geld veilig te stellen. Worden hier ook vreemde spelletjes gespeeld. En beïnvloedt dat niet de nu al beruchte top vanavond. Veel aandacht daarvoor in de villa, maar ook over uw telefoonrekening. Of die kunstmatig hoog wordt gehouden door de telecomgiganten. Wilt u antwoord op al die vragen? Blijf dan luisteren en reageer vooral via onze site villa-vpro.nl .no. Dit is Radio 1 Villa VPRO.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 Nu ja. hoort het goed, dus wat er ook uitkomt vandaag en morgen in Brussel... we gaan geen bevoegdheden overdragen aan Brussel om de crisis te besweren. Geen overdrag van soevereiniteit dus. Premier Rutte hield dat eindeloos vol gisteravond... maar ze konden we toch maar slecht volgen, behalve één verklaring. Maar die komt zo wel. Aan de telefoon Kamerlid Klaas Dijkhoff van de VVD. Meneer Dijkhoff, u voerde gisteren het woord tijdens het debat over de Eurotop. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, euh, zullen we een semantische discussie gaan houden... of zullen we gewoon open en eerlijk zeggen waar het over gaat... bij, t, bij die overdracht van bevoegdheden? Nou, u, u, u mag het zeggen. Ik, open en eerlijk, dat is natuurlijk uh, altijd. Nou, okay. laten okay. we doen dan. We laat zijn we er ook voor dan. eens en voor altijd uit, lijkt me. Dan zijn deze mistige discussie over overdracht... die we wel doen, maar die we niet mogen doen... Die, daar hebben we het gewoon niet hard op over... omdat de PVV, de gedoogpartner, dat niet wil. Ja, dat hoor ik vaker. En dat is uh, voor mensen die uh, pas dit jaar zijn gaan opletten... zou je nog bijna denken dat het klopt. Mm -hmm. uh, maar het is gewoon heel simpel. En iets anders kan ik er ook niet van maken... dan de bevoegdheden die we nu hebben... die we in een verdrag moeten regelen dat Brussel heeft... dat we die al bij de totstandkoming van de euro hebben overgedragen. Ja. Dus ja, het is niet, niet echt nu. Nou, nou is het probleem, dat is zo, die, die bevoegdheden zijn overgedragen. Die bevoegdheden zijn, men heeft daar alleen nooit gebruik van gemaakt. Dus iedereen heeft gedacht, dit is het. Het lijkt in elk geval nu zo alsof er daadwerkelijk wel wat verandert. En alsof er wel meer macht naar Brussel gaat. Gewoon omdat ze afspraken die we al lang hadden nu ook uit gaan voeren. Dat moet u verkopen. Nou, niet iedereen heeft het gedacht zoals u omschreef. Wij dachten juist dat die regels ervoor zorgden dat we ons eraan zouden houden als landen. En we hebben tot ons grote schrik geconstateerd... dat andere landen er met de pet naar gooiden. Um, en als je blijkbaar jezelf niet eraan houdt... en je hebt dus een instrument nodig om um, toe te zien en te handhaven... Uh, dan is dat geen nieuwe bevoegdheid... maar het zorgen dat de oude bevoegdheid gebruikt wordt. Wat je in ieder geval wel doet... als je het, de bevoegdheid van sancties overdraagt aan een... Onafhankelijk, uh, on, onafhankelijk comité van technocraten, de Europese Commissie... dan heb je de mogelijkheid weggegeven om daar onderuit te kunnen... of in collegiaal overleg met de andere lidstaten te zeggen... nou, die straf, dit keer maar niet, gezien de bijzondere omstandigheden in land X... Het is inderdaad zo dat je niet meer de mogelijkheid hebt om je niet aan je afspraak te houden. En dat lijkt mij een, een gezonde manier om met elkaar om te gaan. Maar dat is dus een overdracht van bevoegdheden. Ik vind het ja, helemaal niet. Volgens mij niet... moet het ook. Ik praat iedereen na die zegt dat het moet. Maar het is wel een overdracht van bevoegdheden. Zeg nou gewoon ja, dan zijn we daar een keer het vanaf. Het gaat niet eens om nieuwe bevoegdheden, maar het is een overdracht van bevoegdheden zoals al afgesproken. Ja, dan wordt het heel erg... Ik, nu, ik dacht dat we niet semantisch nee, zouden maken. Nee, maar dit maken, is niet semantisch. Zo iets, moeilijk is het toch niet? Als je gewoon nee, zegt... voor mij is het heel simpel. Kijk, ja. we hadden afspraken waarom we ons aan houden. Uh, zouden houden, en dat is mm -hmm. niet gebeurd. Gisteren werd ook de vergelijking getrokken. Je, je hebt ergens afgesproken dat je maar 50 mag rijden. Mensen houden zich er niet aan. Nou ja. Als je daar dan een drempel neerlegt, of een politieagent neerzet... of een flitskast neerzet, dat is niet een nieuwe bevoegdheid. Uh, maar dat is wel iets wat je gewoon moet regelen dat het er is... en hoe het dan werkt. Ja. Uh, dus ja, ik vind het niet zo'n... Um, dan wil ik toch even bij u, bij u sonderen hoe ver u wil gaan. Uh, mevrouw Merkel van Duitsland, die zegt... Uh, de commissie moet dat opleggen. Maar als er een forse meerderheid van lidstaat is... die tegen het opleggen van die bepaalde boete is... dan doen we het niet. 85% meerderheid. Waar staat u? Wij willen het zo automatisch mogelijk. Dus met die vorige vergelijking: ik heb liefst een flitskast staan uh, en niet een politieagent die de hand over het hart kan strijken. Dus geen gekwalificeerde meerderheid die een sanctie tegen kan houden? Dat heeft niet onze voorkeur. Okay, zo automatisch en, mogelijk. En ja. is okay. de commissaris waar meneer Rutte en het hele kabinet voor was, is dat ook degene die bepaalt hoe hoog de, wat die sancties zijn, hoe hoog de boetes zijn? Uh, nou, los van de boetes uh, heb je natuurlijk een heel ander traject eerst dat je gaat proberen die landen op, de, op het rechte pad te brengen en daartoe te dwingen. Dat vind ik het belangrijkste element. Pas als een land echt hard leers blijft, dan kun je werken aan boetes, maar effectiever is dan uh, het intrekken van subsidies het ontnemen van stemrecht en uiteindelijk het afscheid nemen van elkaar als uh, eurolanden. Want boetes, je kan wel een boete opleggen, maar als een land in deze tijden zich hier, uh, zich hier misdraagt... dan gaat het financieel zo waanzinnig slecht tegen dat land dat het land zal zeggen... boete, schiet me maar dood, ik heb geen guld in mijn zak. Nou, dat laatste is wel heel extreem um, en je ziet ook dat dat niet gebeurt. Griekenland besluit nu ook niet om uit de euro te stappen. Het is toch te waardevol om te proberen orde op zaken te stellen en erin te blijven. Maar ik vind het veel belangrijker dat die, uh, die sancties... die zijn natuurlijk bedoeld als afschrikkend effect. En die zijn gaan gepaard met een methode om in te grijpen in zo'n land... zodat dat land zich weer aan de regels houdt... Uh, en niet ons benadeelt met slecht beleid. Hm. Oké, okay, meneer Dijkhoff van de VVD, Tweede Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De Wereldburger, met vandaag... Het laatste deel over de Pakistaanse rapper Amil Omar. Hij schreef onlangs voor een Britse film over moslim-extremisten, een rap. Zijn boodschap, doe niet mee met extremisme, maar ga naar school. Met het maken van deze rap neemt Omar risico's... want tegenstanders van zijn muziek bevinden zich om de hoek... in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. MUZIEK Een uh, song geschreven hè, voor een Britse film. Een film die gaat uh, over jonge moslims die graag jihadisten willen worden. Het is een satire, maar de boodschap is sterk. Denk na voordat je met een heilige oorlog begint. That song is just made for fun. It's just like um it's almost comedy. It's not meant to be taken seriously. But it's sharp. Thank you. And this, this Pakirembo could be somebody who could fight against the Taliban. I'm not strong enough to do that because I'm just a skinny kid, but um. In de song is hij een pretty tough guy. Pakistaanse Rambo. Het is eigenlijk een Pakistaanse variant op de Amerikaanse Rambo. Een sterke vent. En ik ben maar een heel klein mager ieuw mannetje die absoluut niet sterk is. Maar deze Paki Rambo is een superhero en vecht tegen al het kwade. Nou, is de Taliban tegen muziek? Als je kijkt in de Zwatvallei waar ze tijdelijk aan de macht waren, daar hingen ze zelfs muzikanten op. Ben je niet bang voor wraak? Zeker, als ik anders woonde, zou ik niet zo guarded zijn over mijn woorden. In, in lyrics en in, in, in interviews. Ik moet mijn veiligheid en my veiligheid van mijn vrienden en familie nemen. Dit zijn dingen die iedereen in dit land moet consideren. So je kan niet zo uitgesproken als je wilt. Ja, en dat is Adil Omar zeker. Hij zegt, als ik ergens anders had gewoond, dan zouden mijn teksten misschien nog wel veel scherper zijn geweest. Maar ik moet voorzichtig zijn. We zitten nu op het plein hier, het waar... Begin dit jaar werd de gematigde gouverneur uit deze provincie werd doodgeschoten door een extremist. omdat hij tolerantie predikte. Maakt je dat ook angstig? Ik zou niet over de politiek praten. Ja, en daar wil Adil Omar niet over praten. We hadden op het programma staan om samen een bezoek aan de Rode Moskee te brengen. De moskee die vier jaar geleden het wereldnieuws haalde... toen radicale studenten van die school hun scholen bezet hielden... en uiteindelijk door het leger werden uitgeschoten. En terug bij de Rode Moskee hebben een afspraak met een van de leiders... Abdul Aziz, die nog maar net uit de gevangenis is. Hij is de tegenpool van Adil Omar. Adil roept jongeren op... ...tot tolerantie en hij roept ze op de zuivere islam aan te hangen. En dat is een islam zonder muziek, hè, vraag ik hier aan deze leider, Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. En als hij tegen me begint te praten, dan kijkt hij mezelf niet eens aan. Pakistan zegt hij, zoals de profeet Mohammed ons in de Koran ons onderwijst, is muziek. Zonder, het mag niet. Ik heb Adil Omar beloofd, als ik hier ben, om niet zijn naam te noemen. Dat er dan wel eens wraakacties zouden kunnen volgen. Dus maar een hele algemene vraag. Maar uiteindelijk strijdt u ook voor een corruptievrije Pakistan. Als u nou eens wat minder radicaal zou zijn en muziek toeliet... dan zou u een hele grote groep liberale jongeren ook bereiken. Ik heb een hele Urdu ke een ke Islami nizam sare masail ka hal hai. Nou, voor deze extremistische leider is absoluut geen compromis denkbaar. Hij noemt zichzelf een Taliban, een islamitische student. Is ook een aanhanger van het Taliban-regime, zoals we dat in Afghanistan kenden. Bomaanslagen en zelfmoordacties, die steunt u dus dan ook. Ja, want dat mag volgens hem van de Koran. Als je wordt aangevallen mag je jezelf verdedigen. En dat is wat de Taliban doet. Terug hier bij Adil Omar. Het is maar goed dat je niet bent meegegaan. En ik denk dat je nog heel wat films en Pakistanse Rambo's nodig hebt... om dit soort extremisten te overtuigen dat islam, hè, wat jij vindt in feite vrede is. That's the only thing that can fight against against the Taliban is literally just just education. That's it. That alone in one generation would defeat would defeat the Taliban, would defeat anything that's crippling our, our culture. Ja. Eigenlijk zegt Adil, geloof ik niet zo in in Rambo's die de Taliban kunnen bestrijden. Ik geloof in goed onderwijs en tolerantie en dat zijn volgens mij de enige wapens in Pakistan om tegen het extremisme te vechten. Dit was het laatste deel over onze wereldburger, de rapper Amil Omar. En het werd gemaakt door Wilma van der Maaten. Ja, de centrale banken van Europa die, uh, bereiden zich voor op een uittreding... van één of meer landen uit de euro. Dat tenminste, meldt de Wall Street Journal vandaag. Uh, je kunt je natuurlijk afvragen, is het niet gewoon hun normale werk? Scenario's maken voor elke uh, eventua eventualiteit. Maar je kunt ook denken, als het naar buiten komt... dat gebeurt nooit voor niks... Teken aan de dan is het een teken aan de wand. Wellicht hoe slecht het ervoor staat in de financiële wereld. In de studio in Rotterdam zit Casper de Vries. Goedemiddag, meneer de Vries. Goedemiddag. Hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus Universiteit daar in Rotterdam. Voordat we uh, over die, die, die scenario's van verschillende centrale banken gaan spreken... heel even uw eerste reactie op het bericht dat de Europese Centrale Bank de rente verlaagd heeft. Naar 1% inmiddels. Is dat, uh, is dat een gunstig teken? Ik bedoel, een gunstig teken over hoe erg het ervoor staat? Eh... Uh. Ja, het is dus Dubbel, maar he? van welke kant je bekijkt. Maar het betekent inderdaad, uh, ja, we hebben grote problemen in de geldmarkt uh, bij het financieren van kredieten. En, uh, omdat uh, banken eigenlijk elkaar allemaal wantrouwen en niks meer aan elkaar uitlenen. Mm -hmm. En de ECB probeert op deze wijze dat uh, probleem een klein, klein beetje op te lossen. Is het een monetaire maatregel, meneer De Vries? Of is het veel meer een mededeling aan de onderhandelaars die vanaf vanavond uh, in de top zitten? Ja, ik denk dat laatste. Want uh, het grote probleem is als de... Politici dit weekend of uh, ja, vanavond en uh, morgen weer niet tot een besluit komen. Mm -hmm. Dan denk ik dat de ECB ook niet verder iets kan doen. Terwijl dat wel absoluut noodzakelijk is. Dus ze hebben een klein beetje de zaak geolied. De, mm -hmm. uh, en nou uh, is de zet aan de politici. Het is een lokkertje van wij, gaan, wij doen nu dit, een kwart procent. Als jullie je best doen en jullie komen eruit. En een goed signaal de financiële markten dat jullie echt wat gaan doen aan die schuldencrisis. Dan volgt er nog veel meer olie. Ik denk dat je het zo moet interpreteren. Ja. Oké, okay, nou. Denkt u dat alles waar we het nu verder over willen gaan hebben, wat er vandaag dan zomaar naar buiten komt, dat het eigenlijk allemaal bedoeld is als drukmiddel op die top die eraan komt? Bijvoorbeeld ook het feit dat vandaag bekend wordt dat uh, in elk geval de Zwitserse Bank en de Ierse Bank bezig zijn met het voorbereiden van scenario's om uh, de Zwitserland trouwens niet, maar Ierland om uit de Unie te stappen? Ja, niet alleen centrale banken, maar ook allerlei bedrijven. Je moet altijd eigenlijk met alles rekening houden. Nou, dat kan niet, dat weet u ook. Maar uh, zo langzamerhand is het natuurlijk niet meer uh, juist om niet rekening te houden met het... Uh hetgeen dat uh, zou kunnen gebeuren. Maar wat wij in de inleiding zeiden, meneer De Vries... is, is het zo dat, dat het naar buiten komt... want er uh, uh, uh, iets lekt niet... maar er wordt gelekt, met name uh, actief door iemand... met een bedoeling. Denkt u dat hier een bedoeling achter zit? Dat bedoelde Tesla ook. Ja, ik, nou ja, goed, kijk, de markten... die hebben al, al gelukkig een, een jaar lang die druk op zitten voeren... en de, en de kredietbureaus duidelijk te maken... jongens, dit gaat fout, uh, doe wat... En de politiek heeft dat eigenlijk maar met mondjesmaat willen aanvaarden. Mm -hmm. En nu, uh, ja, oké, okay, dan is dit nog eens een extra signaal. Dan maar de... de signalen zijn heel duidelijk. Mm -hmm. Maar de politiek uh, leest de theeblaadjes maar heel slecht. Ja. <laughs> Misschien kunnen ze beter koffiedik kijken. Zijn ze niet zo dol op thee? Ja, maar nog zo'n nog zo voorbeeld. U zei het al, die ratingbureaus. Hè? Die ko Vandaag uh, komt uh, dat ene beroemde bureau... Nog eens een keer met het dreigement dat de afwaardering van de kredietwaardigheid van de eurolanden zich nu niet meer zal beperken tot de eurolanden, maar tot alle landen die lid zijn van de Unie. En als de politici er niet uitkomen, dan gebeurt dat ook gewoon dit weekend al. Ik bedoel, het neemt wel vormen aan. Is dat niet doorzichtig, de meneer de Vries? Nou, ik, u, u had het er net over dat u graag duidelijkheid wenste. Nou, dat ja. heeft u bij deze. <laughs> Ja, maar goed, dit is geen loze belofte dus. Zij gaan dat ook echt, echt doen. Ik denk het wel. Ik denk dat de bureaus hebben natuurlijk klop gehad... met het beoordelen van de rommelhypotheken. Maar dit zien ze denk ik wel goed, ja. Want maar de markten allemaal, die zeggen dat ook. Maar alle 27 lidstaten iets slechter in de ratings is ook gelijk. Ja, relatief wel. Maar het is toch gewoon weer een heel duidelijk signaal... En we zullen dan allemaal. De angst is toch dat uh, uh, hoe langer we dit voor laten duren, hoe meer het ons gaat kosten om uh, weer orde op zaken te stellen. Uh -huh. Ja, en dat, dat gaat allemaal ten koste van de rijksbegrotingen. Want, want dat betekent sowieso, ook al is iedereen wat slechter af, dat betekent wel dat elke staat voor zijn lening, die die moet herfinancieren omdat die aflopen, dat je meer rente betaalt, kost gewoon geld, pegels. Absoluut. En, ja. en, dus het signaal aan de politiek is overduidelijk. En dat signaal Doe aan de politiek, wat? Wat in, precies. Dat signaal wat aan de politiek, wat in dit geval door die ratingbureaus wordt gegeven, maar is even vilijn gedacht. Die ratingbureaus volgen wel de markt. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat het vandaag misschien een beetje op een stelling van een van de partijen is? Een van de politieke partijen. Dus laten we zeggen dat een Mercosi ineens denkt: weet je wat? We geven zo'n bureau eens even een belletje van jongens. Gooi het dreigement, pook het vuurtje nog eens even op. Ja, als ze daar uh, te erg in meegaan... dan verliezen ze natuurlijk ook hun geloofwaardigheid. Mm -hmm. Ik heb de hoop dat dat niet het geval is. Maar ja, je weet het nooit. Uh, maar kijk, de markt die zegt het al heel veel langer. In alle uh, rentestanden is overduidelijk. En, en eigenlijk zijn de uh, kredietbeoordelaars eerder volgers... dan dat ze daar de leiding in hebben. Mm. Ja, Sorry. en dit is dan misschien net die extra speldeprek. Maar het is gewoon helemaal duidelijk. De markten zitten helemaal vast en er moet wat gebeuren. En als je niks doet... Dan. Ook al krijg je zonder die beoordeling krijg je de grote kladderats. Oké, okay, ja, want je doet niks. Be en wacht even, Ger, jij hebt een nieuwe. Ja, voor Ja, we krijgen net neus. een... Uh, een uh persbericht, nee geen persbericht, een bericht van Reuters, persbureau Reuters. Nicolas Sarkozy, de Franse president, die heeft in een speech gezegd... If there is no deal on Friday, there will be no second chance. Is dat gewoon ook weer een zaak onder druk zetten? En uh, wordt die soep helemaal niet zo heet gegeten? Want we hebben ook ergens kunnen lezen van een of de Duitse woordvoerder... Als het mislukt dit weekend, gaan we maanden gewoon doorpraten. Nou, dat, dat zouden ze dan zeker moeten doen. Want als je de maandag uh, de beurzen laat openen, openen zonder uh, een, een duidelijk signaal... Ja, dan, dan is uh, echt uh, leiding last. Oké, okay, nou, leiden in last. Stel, laten we van een somber scenario uitgaan... dat, het, dat ze er echt niet uitkomen, dat het helemaal misloopt... en dat uh, niet alleen de Ierse centrale bank... maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse centrale bank zegt... jongens, we hebben het gehad met die euro... of eigenlijk de euro heeft het gehad met ons, die bestaat niet meer. Wat, wat, hoe, hoe, hoe gaat dat monetair, als het echt zo zou zijn... dat de euro ophoudt en Nederland gewoon weer een eigen munt... met een eigen munt moet gaan werken? Wat gebeurt er? Nou, in de eerste instantie is het denk ik niet de centrale bank die zegt dat het niet werkt. Het nee, de natuurlijk markten niet. Maar zijn die moeten wel weer voor, voor nieuw geld gaan Als, als, als, als uh, zeg maar hyena's uh, de euro uit elkaar scheuren. Mm -hmm. uh, en je krijgt een grote probleem in de banksector. En dan heel snel zullen de centrale banken moeten besluiten om. Uh, en, uh, ik, ik denk, ik vermoed dat het het noorden zal zijn... die zal zeggen, nou jongens, we stappen eruit. Want maar eventjes is, toch ja, voor de duidelijkheid, he, want het is al hartstikke abstract. U zegt het uh, uit, uiteenscheuren van de euro. Wat, betekent, wat in de praktijk betekent dat precies? Wat gebeurt er dan precies? Nou, er, is, er zal een grote kapitaalvlucht zijn... zodanig dat banken en, en bepaalde landen ja, geheel zonder liquiditeit komen te zitten. En dat is maar heel kort vol te houden. Want iedereen haalt zijn geld van de, van de bank. Absoluut. En dat is eigenlijk al aan het gebeuren. En is het afgelopen maanden al gebeurd. Mm -hmm. ja. En ja, dan hebben we in... ook ja, Nederlandse pensioenfondsen et cetera... uit zekerheid, uit voorzorg, zijn begonnen geld terug te halen. Ja. Bedrijven doen dat. Ja, en als dat een te grote vlucht uh, gebeurt, dan is het gewoon afgelopen. Ja, en dan is het afgelopen. En ik vraag het me namelijk gewoon af, hoe stel ik me dat voor? Dan worden wij op een ochtend wakker en dan is ineens de euro er niet meer... maar er is niet ook alweer een gulden of nemport, hoe we het noemen. Ja, nou, dat, uh, toch is dit uh, vaker in het verleden voorgekomen. Uh, ja, wat er dan moet gebeuren is dat je eigenlijk... Uh, de hele financiële sector in Europa een korte tijd sluit... om verdere kapitaalvlucht te voorkomen. En in die tijd... Uh, ga je langzamerhand de te goede ontdooien en mensen inderdaad in nieuwe valuta uh, uh, uitbetalen. We lazen een, een grote analyse in het Financiële Dagblad... ik geloof van het weekend... waarin geschetst werd wat er in Griekenland zou gebeuren... als de terug ingevoerd zou moeten worden. Nou, dat wil je niet weten, zeg. Dat is een proces van hijsaan. Dat duurt bijna twee jaar voordat het helemaal gebeurd is. Want je moet krankzinnig veel biljetten maar, et cetera, et cetera. Wat gebeurt er in die tussentijd in al die Europese landen? Ja, nou, eigenlijk is het mooi dat we tegenwoordig natuurlijk elektronisch geld hebben. Dus ik denk dat het met die biljetten misschien wel meevalt. Maar... <gacht> En ten tweede, uh, ja, de Grieken schieten er eigenlijk niet veel mee op. Want wat zo'n devaluatie dan uiteindelijk brengt... is dat je zeg maar, de loonkosten omlaag brengt. Ja, dat kan je ook gewoon direct doen. <lacht> en dan zonder al die kosten van een nieuwe valuta... en het verlies van geloofwaardigheid omdat je uit de euro stapt. Dus ja. ik denk nog steeds dat het veel slimmer is... Uh, om die uh, concurrentiekracht terug te brengen door de lonen aan te passen. Hmm. Stel toch... Ze even... zijn ook net zo goed... Uh, de Griekse lonen zijn uh, met meer dan 60% omhoog gegaan de laatste tien uh, jaar. Mm -hmm. Nou, daar kan best wel weer wat van Dat kan net zo makkelijk die 60% naar beneden, zegt u. Die schommeling, die kunnen, we wel, die kunnen ze wel aan. Nou ja, kijk, in Nederland en Duitsland hebben we dat niet gedaan... Uh, waarom zouden wij moeten gaan betalen... voor anderen die op veel te grote voet hebben geleefd? Meneer de Vries, heel kort, tot slot, Wat zegt uw gevoel over dit komende weekend? Het is uiterst spannend. <lacht> U durft geen voorspelling te doen? Nou ja, uh, dit is wel heel moeilijk om hier uh, kansen aan te hangen. Um, het, het zal inderdaad afhangen van de... Uh, hoe goed uh, het leiderschap is van uh, mevrouw Merkel, denk ik. Want uh, op haar draait het. Heeft u uw geld al van, van de bank gehaald? Nee. nee wij ook niet, Tess. Althans, nee, maar, ik niet. We hebben nog een weekendje. We hebben nog een weekend. Goed. Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heel hartelijk dank. En een mooi weekend en een spannend weekend toegewenst. Dank u wel. om te genieten van onze serie Uiterst Korte Ware Radiosprookjes. Pst, één minuut. Ik ga naar bed en ik probeer altijd voor twaalf uur s'nachts... ...ik vind het verschrikkelijk saai, maar het is zo. Ik ga elke keer voor twaalf uur s'nachts slapen...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 Wat is dat? U hoorde één minuut gemaakt door Stef Visjager. Er is niks, scherp, behalve dat de villa even plaats gaat maken voor nieuws en weer en verkeer. Noem en dat, dat wij daarna terug zijn. Noem dat maar niks. Nee, dat is ook niet niks, natuurlijk niet. Er is altijd wel weer wat te doen in de wereld. En daar gaan we nu ook even naar luisteren. En daarna pikken wij daar een paar dingen uit. Aangaande geld. He? Met ja, ons panel geld. klinkende munt. De villa is terug. Zometeen na vier uur. Tot dan. Opium is jarig en dat gaan we vieren.